Eigenaar Dirk Scheringa heeft zijn excuses aangeboden aan mensen die daardoor zijn gedupeerd. Bij de NOS zei Scheringa ook dat DSB de problemen van deze klanten zal oplossen. Veel klanten van DSB namen de afgelopen dagen hun spaargeld op na een oproep van de stichting Hypotheekleed. Vicepremier Rauwvoet vindt dat het tijd is voor ingrijpende hervormingen om de financiën van Nederland weer in het gareel te krijgen. Het kabinet mag niet alleen maar studeren op bezuinigingen, maar er moeten volgend jaar knopen worden doorgehakt, zei Rauwvoet in Zwolle op het congres van de ChristenUnie. Fractieleider Slop riep daar het CDA op om te stoppen met flirten met andere partijen, zoals de VVD en PVV. Er is veel animo voor het nieuwe Belmeniet-register van Economische Zaken. De website is nu twee dagen in de lucht en volgens staatssecretaris Heemskerk waren er tot vanmorgen al 55.000 inschrijvingen. Gisteren waren er 4.000 tot 5.000 inschrijvingen per uur. Door de grote belangstelling liep de website vast, maar intussen is hij aangepast. In de Eredivisie heeft Feyenoord thuis met 3-0 van RKC gewonnen. Voor de rust scoorde Slory. Na rust waren er doelpunten van Varela, die een eigen doel schoot en Wijnaldum. Eerder vanavond won landskampioen AZ met 1-0 van NAC. Willem II speelde met 1-1 gelijk tegen NEC. En ook ADO Den Haag, Groningen, eindigde in 1-1. De Nederlandse volleybalvrouwen spelen in de finale van het EK tegen Italië. De Italianen wonnen de halve finale vanavond tegen Duitsland met 3-1. Nederland won eerder vandaag eveneens met 3-1 van het Gastland Polen. De finale is morgenavond om 8 uur. De NOS zendt de wedstrijd live uit op Nederland 3 en via Radio 1. Het weer voorlopig nog stormachtig langs de kust. Vannacht enige tijd regen. Morgen neemt wind langzaam af. Er komt wat zon en in het noorden zijn er nog buien. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 But fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. DJ Danceforce FM. Let's do it now. One, one, one. No, no, no, number one for the. Beach. It's DJ Malzo in the mix. Only. On Danceforce FM en ZFM. Global house vibes. Boosted by DJ Malzo. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. We zijn beland langs de. ...de tweede gedeelte van de Nightwalk. En dat betekent nog een uur lang het beste van Dance in de mix... ...met niemand minder dan onze eigen resident DJ Mauzo. Hij wil een lekker setje After Summer in... Uh, in ...klaarstaan, moet ik zeggen. Ik moet zeggen, hè, heeft hij allemaal meegenomen. Nou, het setje gaat hier in draaien. Je hoort het op de achtergrond. Als opening uh, D.O.N.S. featuring uh, Jocelyn Brown. Een oudje, maar wel een lekkere The Somebody Else's guy 2009 remix... En ook onderweg Soul Dynamic Futuring Suzu Bobin met 99 and a half. Dat nu hier op CFM Zandvoort en Dance for FM. DJ Maozo in de mix op de radio. Global Housewives met DJ Maozo. Mm-hmm. ...een klein beetje zeggen dat het einde van de zomer... ...toch echt helemaal nabij is. Nou, dit weekend zijn eigenlijk alle grote leuke feestjes allemaal weg. Voorbij, dan moeten we weer een jaar wachten. Volgens de kalender duurt het nog een maandje. Maar de weersomstandigheden worden toch echt langzaam... ...een beetje kouder. Met je momenten dat je een jas aan moet trekken. CWM's antwoord, DJ Mousel tot een 1 uur hier op de radio. The Nightwalk, The Global House Vibes ...met DJ Mousel... worden muziek van de Soul Dynamic Future in Suzy Bobine. Met 99,5 en daarvoor... D.O.N.S. featuring Justin, Justin Brown en Somebody Else's Guy in een nieuw jasje gestoken, de 2009 versie. En de volgende plaat is van Tom Button en the Three dance En ook nog onderweg uh, Honor en Kooio en Rock Sweet. Dat hier op CFM Zandvoort. En dance voor de fm DJ Mouzel tot alleen nu hier op de radio. Ah. In, in, in the mix with night. Watch Het centrum van Zand voor de nacht van ZFM. Het tweede uur van de Nijckwad, oftewel de Global House Vibes, nu met DJ Maus. Tot een 1 uur worden muziek van. Uh, nee, Tom, Barren met de Freedance. dance Er achteraan Oener en Puyoo met de Raw Sweet. En de volgende plaats van Jennifer Perryman met Wake Up, de Ralph Gump Vocal Mix. En voor de rest nog onder andere zometeen de Soundblance met Billy G. Michael Jackson herleefde in diverse remixen en ook die plaat zometeen. Billy G. De plaat van Michael Jackson komen weer helemaal terug. DJ Mouzo tot een 1 uur hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de fan. Global House Vibes. Hosted by DJ Mouzo. Global House Vibes with DJ Mouzo. We'll Everybody sing, the world changing now. Sing your rock and swing, let's start to hear the beat morning. Everybody sing, world Toch weer terug kon rijden, dan zou je weer helemaal van aan het begin van de zomer. Terrasje, temperaturen van boven de 30 graden. Fantastisch! CFM Zandvoorts, muziek van uh, Jennifer Perryman. It's Wake up de Ralph Gump Vocal Mix. De achteraan de Soundlands met uh, die heerlijke plaat van Michael Jackson. Maar dan wel de bestaande danceversie Billie Jean. En de volgende plaat is... Uh, nee, daarachteraan hoor ik nog zo so Laat met uh, Hit The Morning Beats. En de volgende plaat is van Consul Training vs. Johan Kolova... met uh, Nothing Compares To You. Dat hier op CFM Antwoord. En uh, ja, ik zou zeggen geniet mee. Dan komen we komen zo nog even terug om afscheid van je partijen. DJ Mausel tot een 1 uur hier op de radio you watch global house vibes under name the exclusive night walk mix on the ffb it's been seven